9 uur. Goedenavond, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. Vanaf 26 juni mogen we bijna weer alles. Dat maakt de premier Rutte vanavond bekend op de persconferentie. Je mag weer al je vrienden thuis uitnodigen, dansen op een festival en ook het EK kijken in je stamkroeg kan weer. TV-schermen en horeca mogen vanaf dat moment ook weer. En natuurlijk hopen we op een oranje finale. Een mondkapje dragen hoeft vanaf de 26 e ook niet meer, alleen nog in het OV. In juli en augustus kan iedereen die naar het buitenland gaat een gratis coronatest doen. Die testen zijn bedoeld voor reizigers die nog niet volledig gevaccineerd zijn. En naar een land gaan waar een negatieve test nodig is om binnen te komen. Dit was trouwens voorlopig de laatste persconferentie. Eind augustus staat de volgende gepland. In Antwerpen is vanmiddag één doden gevallen toen een groot schoolgebouw instortte. Daarbij raakten acht mensen zwaar gewond. Vijf anderen zijn nog vermist, zegt deze Belgische verslaggever. Er wordt op dit moment in het gebouw nog steeds gezocht naar vijf vermisten. Eerder op de dag waren er zes vermisten. Eén persoon is overleden, teruggevonden, maar het lichaam is nog niet geborgen. Dat maakt dat er nu nog altijd vijf mensen vermist zijn. Het is erg moeilijk blijkbaar om hen te kunnen vinden in het puin. De brandweer en de politie zoeken nu met speurhonden naar de vermiste mensen. Christian Eriksen van het Deense voetbalelftal is ontslagen uit het ziekenhuis. De middenvelder kreeg vorige week een hartstilstand tijdens de EK-wedstrijd tegen Finland. Hij werd gereanimeerd op het veld en daarna geopereerd in het ziekenhuis. Eriksen zegt dat het goed met hem gaat... Volgens de Deense Voetbalbond is hij ook al langs geweest bij zijn ploeggenoten. Het weer vanavond op sommige plekken nog steeds erg onbestendig. Er kunnen zware onweersbuien voorkomen met hagel en forse windvlagen. De buitenrekken trekken in de loop van de avond weg. Morgen op de meeste plekken droog in de zon in de middag wat zon en dan zo'n 26 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velden van de ANWB. In de noordelijke helft van het land moet het verkeer nog rekening houden met zware regen- en onweersbuien. Dat geldt nog voor de komende uren. Op de A10, knopen de Nieuwe Meer richting knooppunt Komplein, is het langzaam rijden tussen Amsterdam Slotervaart en Amsterdam Slotermeer. 2 kilometer met 10 minuten tot een kwartier vertraging. Tussen Annapolona en Den Helden rijden geen treinen. Vertraging is daar meer dan een uur. De oorzaak is een wisselstoring. Tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort. In Zandvoort. ...is zin in ZFM. ZFM! nu, zie het! Whatever.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 You see Look at my head, think about you, just can't get away. This is how